Twee van de inzittenden van het vliegtuig hebben het ongeluk overleefd. Zij liggen nog in kritieke toestand in een ziekenhuis in Moskou.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 In Japan is een pas benoemde minister alweer afgetreden... vanwege ongepaste opmerkingen over de kernramp bij Fukushima. Bij een bezoek aan Fukushima had minister Yagiro, een van Economische Zaken... het deze week over een spookstad. En ook duwde die bewijzen van grap tegen een journalist aan... waarbij hij zei, ik geef je wat straling. De opmerkingen leidden direct tot ophef. De oppositie sprak er schande van... omdat de gevoelens van de getroffen inwoners zouden zijn gekwest... Agiro probeerde zijn positie gisteren nog te redden met excuses... maar nam vandaag alsnog ontslag. Hij was in functie sinds vorige week... toen het nieuwe kabinet van premier Noda aantrad. Het weer geleidelijk neemt de bewolking toe... en vanavond ontstaan er enkele stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst zon, maar al snel vanuit het zuidwesten opnieuw buien... met 21 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Files staan er bij Utrecht op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... Bij Vianen 2 kilometer, dat heeft te maken met werkzaamheden. En twee verschillende ongelukken op de ring van Rotterdam, die veroorzaken nu files op de A16. Vanuit Breda staat er bij Knopet Ridderkerk 3 kilometer, en bij Terbrechtseplein nog eens 5. Twee rijstokken zijn dicht bij Knoop het Ridderkerk. Vanuit Rotterdam naar het zuiden staat het ook vast, vooral op de parallelbaan bij de Van Brinoorbrug 5 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Helemaal dicht en slot is de noordelijke randweg van Den Haag, de N14. De afsluiting is bij Leidsendam richting Den Haag.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 Goedemiddag, we zitten in de, de foyer in Carré op de vierde etage. Als u in de buurt bent, komt u even langs. Als u wilt reageren, kan ook avro.nl of twitteren via hashtag opiumradio. Dit uur, drie gasten aan tafel. Uh, Siep Agort, uh, Giep Hagort. Daarmee ga ik zo praten over uh, kunstmanagement in tijden van schaarste. Bert van der Veer over het nieuwe televisieseizoen. En, en, en schrijft ze aan Ergiene Goemans over wat je allemaal met ganzen kunt doen. En Yvonne Kronenberg die gaat vertellen wat ze in de virtuele heeft gestopt. Ik heb net een nieuw boek. Dat heet uh, Family Blues. En dat gaat over allerlei familie, maar ook over mijn familie. Ja, dat, dat uh, straks. Um, uh, eventjes over de, de actualiteit. Nee, actualiteit. Het is al tien jaar geleden, maar toch. Uh, waar waren we tien jaar geleden? Uh, op 11 september, Giep, Haaggoed, weet je dat nog? Ik kwam van uh, mijn school, de uh, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En we hadden een gesprek met uh, de architect over de verbouwing van uh, de keuken. En daar is niets van gekomen. Niks meer van uh, nee, Maar geld. dat herinner ik me wel. En, en het onvoorstelbare, maar dat ja. is denk ik voor iedereen. Maar echt een streep door alles wat je van ja. plan was. Ja. En je wacht nog steeds op de keuken? of dat nee, nee, nee, nee. Je pakt de draad weer op, om <laughs> het ja, zo te wel, zeggen. Nee, nee, maar nee, maar nee, niet ja. op dezelfde dag, zeker ja, niet. Nee. Ja. Annegine Goedmans, weet jij het nog? Ja, ik zat uh, thuis op tv te kijken. Toen heb ik meteen mijn kind van de crash gehaald. Omdat ik dacht van ja, dat lijkt me het allerbeste om nu te doen. Ja. Het einde van de wereld is nabij. Ja, uh, ja. ja. bij die tweede dacht ik dat, ja. ja, ja. Bert, wat jij het noemt? Het was dinsdagmiddag, was het ja. vragenuurtje in de Tweede Kamer. En als ik thuis ben, pleeg ik dat aan te zetten. Dat is iets anders dan naar te kijken en te luisteren, het staat aan. En of Philip Verreix nou inbrak, of dat hij gewoon nog aanstond en, en dat Philip Verreix verscheen. Maar ik schreef in die tijd een column voor Vrij Nederland, dus ik heb het zo druk gehad die dag, want ik moest echt zeppen tussen de ene en de andere. Wie weet welke slachtoffer, ja. wie weet dit, wie ja. weet dat. Ja. Het was echt heel, een hele technische dag voor me eigenlijk. Ja, kan me voorstellen. Nee, het was, hij brak in, want ik was op ja. de journaalredactie ja, toen ik weet hoe het, het gegaan is. nog maatje van wegen het over. Ja. Ik nog. Ja. Ja. Ja. ja, Het is een rare dag. Kunnen we rustig ja, stellen? Bijzondere dag. Uh, dan flink wat uh, rumoer in de kunst- en cultuurwereld afgelopen week. Zo zorgde de verkoop van de schilderij van Marlene Dumas uh, voor ophef, omdat het buiten de regels van de, museumvereniging, de Nederlandse Museumvereniging omging... en uh, biedt het Concertgebouw in Amsterdam aandelen aan. Zijn het de eerste reacties op de bezuiniging of is er meer aan de hand? Ik, daar praat ik over met hoogleraar Kunst en Economie Giep Haaghoort. Uh, uh, en straks bellen we ook nog met Simon Reining van het Concertgebouw, de directeur daar. Uh, uh, ja, even... Uh, is, is, is het nieuw, uh, meneer Aargoort? Nee, maar misschien even een opmerking vooraf. Er kan op het ogenblik niks meer gebeuren in de culturele sector... of we brengen, brengen dat in verband met wat... Uh, uh, wat ze maar ook wel eens de... noemen, hakbeltje bijltje, zeilstruin noemen. Ja, maar, ja. Dus dat, daar heb ik een beetje vrevel over. We mm -hmm. kunnen niks meer verzinnen. En er is heel veel gaande en dat was al bezig. Of het is zo van, hey, dit heeft te maken met de bezuinigingen. Sommige ja. dingen die waren al in gang gezet. Met name eh, ondernemende zaken, dat mensen ermee bezig zijn. En ja, dat komt dan soms tot uiting. En inderdaad, de actualiteit brengt mee dat er heel veel aandacht voor bestaat. Maar bijvoorbeeld neem je een concertgebouw. Dat is een NV. Je brengt aandelen uit. En je verzint op een gegeven moment. Daar zijn ze al twee jaar mee bezig of drie jaar mee bezig. Wat moeten we doen als we ons jubileum hebben? Nou, mm -hmm. dan, dan moeten we wat uh, kapitaal aantrekken. We willen yeah. fonds vormen. Yeah. Dat is, uit ons onderzoek uit twee, uh, 2004 is dat al gekomen... dat dat een middel is om aan nieuwe inkomsten te komen. Dus yeah. het heeft niks met bezuinigingen te maken. Die andere zaak vanuit Gouda, dat is een ernstige zaak... vind ik zelf voor, uh, niet zozeer vanwege bezuinigingen... maar ze hebben met elkaar afspraken gemaakt. En dan zie je aan de ene kant een vrij conservatieve museumvereniging... zeggen zegt afspraak is afspraak, terwijl we in een nieuwe tijd leven... en de mm -hmm. ander die trekt zich weinig aan, he, Gouda, van ja. die afspraak. Ja. Dus dat, dat, dat is wat, wat, wat ingewikkelder. Maar die Concertgebouw, dat is fantastisch ja. dat ze het zo doen... en het is voor een bepaalde kapitaalkrachtige groep. Dat heeft iedereen kunnen lezen. Je moet mm -hmm. meer dan 10.000 euro je inkopen en daarna kan je pas een aandeel kopen... Maar goed, als zij de top van de markt bereiken, is dat fantastisch. Ja, dan wil ik het zo met u over goud hebben. Laten we eerst even over het Concertgebouw hebben, want uh, Simon Rijnink, de directeur van het Concertgebouw, die, die is nu ook aan de telefoon. Meneer Rijnink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is helemaal niks nieuws eigenlijk wat u doet. Klopt dat? Nou, niets nieuws. Het is wel 125 jaar geleden geweest dat we het voor het eerst en eigenlijk dus ook voor het laatst hebben gedaan. Dus ja. uh, in zover grijpen we terug op een uh, oud beproefd middel. ja. Maar inderdaad, er waren zelfs deze week wat hoofdredactionele commentaren... onder andere in Trouw en NRC aangeweid. Het feit dat u wel een hele, de gegoede burgerij hiermee probeert te paaien. Want je moet 12.000 euro meebrengen, toch? Ja, eerst een schenking en dat geeft je dan het recht om een aandeel te kunnen kopen, een jubileumaandeel te kopen. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat we op heel veel manieren zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken bij het concertgebouw. En dus ook de wat meer kapitaalkrachtige. Mm -hmm. Juist om het concertgebouw toegankelijk te kunnen laten zijn voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn. Dus ieder kan naar vermogen bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld al vriend worden vanaf 30 euro per jaar... Ja. of lid van de jongere vereniging vanaf 10 euro per jaar. Ja, dus het is niet zo dat je echt alleen maar via die aandelen uh, uh, ja, uh, een beetje erbij hoort. Want anders, is, nee. anders zou je toch wel heel erg benadrukken... dat klassieke muziek een hele elitaire aangelegenheid is. Absoluut, en dat is juist precies wat we niet willen. En ons idee is dat we juist zoveel mogelijk mensen... Uh, ja, zeg maar het gebouw toegankelijk willen laten zijn... En als iedereen naar vermogen bijdraagt... dan kunnen we het zo toegankelijk mogelijk houden voor zoveel mogelijk mensen. Is dat het... is eigenlijk het achterliggende idee. Ja, is het zoals uh, meneer Aangort hier net zei... Dat, het, uh, uh, ja, dat u daar al langer mee bezig bent? Dat het niet iets is van de laatste tijd... en dat het met de bezuiniging niks te maken heeft? Het klopt. Uh, we weten één ding zeker... en dat is dat de toekomst alleen maar ongewisser wordt. Mm -hmm. De bezuinigingen zijn er een voorbeeld van. Maar over vijf jaar is het weer iets anders... En één ding weten we heel erg zeker, en dat is dat we dit toch unieke, wereldwijd unieke instituut voor de toekomst behouden willen laten zijn. En om dat veilig te kunnen stellen, moet je toch iets van een, van een soort uh, endowmentfonds noemen we dat, zeg maar een soort stamvermogen opbouwen, waar je uit de opbrengsten, zeg maar... Kunt bijdragen aan doelstellingen die er toe doen, en dat zijn in ons geval dus de instandhouding van het monument en aan de andere kant ook het muziek-educatieprogramma. Ja, dus u, wat, wat u ermee doet, is het gebouw onderhouden, af en toe een nieuw verfje ja. en, en, en ook werk aan cultuur-educatie, zomaar zeggen. Ja. ja, dat klopt, want ja, het kost ja. bij elkaar minimaal 2,5 miljoen euro per jaar. Gewoon puur door het gebouw in stand te kunnen houden, het monument ja. zelf. En het educatieprogramma te kunnen blijven aanbieden. Ja, Haag ook wil graag iets. Ja, te, de, de, we moeten ook een beetje naar de toekomst kijken. Uh -huh. hè. Educatie is al langer een onderwerp. en dat het nu een impuls krijgt. En het gebouw, dat moet ook onderhouden worden. Maar je moet ook kijken naar de nieuwe toekomstige verhoudingen. waar muziekensembels, uh, jonge muzici. in ensembleverband ook steeds minder steun krijgen. vanuit de overheid. Of er nou uh, welk kabinet er ook zit. maar dat is er, uh, ja. realiteit. Ja. En dit soort uh, kapitaalkrachtige instellingen. want dat is het concertgebouw. die zullen ook steeds. Meer afgerekend worden wat ze doen aan een, wat we noemen een infrastructuur. Uh -huh. Welke voorzieningen tref je? om uh, jonge muzici naar het podium te komen. Ook al is dat jouw podium niet, dus uh, daarmee verdwijnt ook het elitaire karakter. Nee, ze gaan stimuleren, wat mij betreft in de toekomst... voor jonge muzici die daar een, de next step doen, om het ja, zo te zeggen. Ja, dus ze zijn goed bezig. Ja, maar ik wil dat aanscherpen naar die jonge muzici. Want hm. educatie is een beetje een, een, een businesswoord aan het worden. Iedereen moet aan educatie doen, maar ik zou het wat scherper willen... omdat ze zo'n kapitaalkrachtige positie hebben... om ja. wat meer te doen naar de, de investering voor jonge muzici. Mag ik daar kort ja, op reageren? Uiteraard. Aan de ene kant is zeg maar ons educatieprogramma gericht op scholieren, mm -hmm. het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd willen we ook minst genomen een fysiek podium kunnen bieden aan zoveel mogelijk jonge ensembles. We hebben ook diverse series, eh, zowel door onszelf gepresenteerd als ook door anderen, ja. waar jonge ensembles kunnen optreden. Als het gaat om de begeleiding en het opleiden van ensembles dat ligt denk ik meer op de weg van de conservatoria... en natuurlijk de orkesten- en ensemblewereld zelf. Ja, Wij dat vind ik nou... Sorry, ik breek even in. Dat vind ja. ik nou een beetje oud denken weer. Hè? Van die doet dat en die doet dat. Dat is in de toekomst niet meer het geval. En ik moet het concertgebouw aanraden om bijvoorbeeld ook. Heel moeilijke, maar wel interessante podia gewoon. Uh, de zorg daarvoor te nemen en te stimuleren. Dus we moeten een beetje af ook, van hebben... die doet dat en dan doe ik dat. Ja. Nee, dat past niet meer in de nee. toekomst. Maar wij hebben natuurlijk ook onze serie, bijvoorbeeld Jonge Nederlanders. Ja. We hebben de serie Rising Stars. We hebben Tracks. Dat zijn allemaal uh, series die het heel goed doen. Ja. Waar heel veel jonge mensen echt een, een podium krijgen. En voor die eerst ook de kans krijgen... Om op een belangrijk podium op te treden en dat stimuleren we aan alle kanten. Oké, okay. dus, uh, dat doen we. Ja, heel goed. Uh, uh, think out of the box, is uh, de boodschap hier van uh, Giephahoord. Maar, maar even tot slot, uh, meneer Reinik. Want uh, is er al veel gereageerd door kapitaalkrachtigen? We hebben al behoorlijk wat uh, heel veel positieve reacties binnen en de eerste formulieren, ingevulde formulieren, die uh, beginnen binnen te komen. Dus dat ziet er op zich uh, heel goed uit. Ja. en wat ook heel erg belangrijk is, is dat we niet alleen nu de mensen die aandelen, jubileumaandelen moeten kopen kunnen interesseren. Mm -hmm. Maar we hebben de afgelopen jaren ook ongelooflijk veel hulp al ontvangen van een aantal hele belangrijke uh, bedrijven, bijvoorbeeld. Het Advocatenkantoor de, de Brouw of BBC... Ja. ja, voordat u ze kaal... allemaal gaat benoemen. Nee, nee, dat zal ik zeker niet doen. Maar dus eigenlijk is de bijdrage aan dit belangrijke initiatief... eigenlijk al in grote mate ook al aan de gang, nu. Ja. Dus dat is eh, toch wel vermeldenswaardig, denk ja. ik. Goed, ik dank u en ik wens u veel succes met, met het uh, binhalen van de, van de mensen met veel geld. En sowieso met uw activiteiten Dank natuurlijk. Dank u wel, Simon Reining van het Concertgebouw. Gaan we dan even verder praten over dat museum in Gouda... wat dat uh, schilderij heeft verkocht. Uh, want uh, u zegt, ja, dat is, wel, dat is wel kwalijk en dat moet je niet doen. Want nou, nee, is... nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, nee. Kwalijk, dat vind ik toch altijd moeilijke woorden. Nee, wat is goed cultureel ondernemerschap? Ja. Dat je ook kijkt naar welke kunstenaars bij betrokken zijn. Onder welke conditie is dat naar het, uh, het schilderij, naar, naar het museum gegaan? Welke afspraken heb je in museumverband gemaakt? En hoe kan je cultureel ondernemerschap met elkaar verder ontwikkelen... Nu zijn die partijen uit elkaar gevlogen. En de, ja, die museumvereniging die zegt, dat mag niet. Dat een beetje ook weer oud denken. Nou ja, de afspraak is dat je, als je een schilderij kwijt wil... dat je die eerst voorlegt aan de aan, aan Ja, maar andere dat is geen dynamische afspraak meer. Dus er moet ook in die, in, die, in die code die er is... wat nieuwe elementen gebouwd worden... de relatie bijvoorbeeld met de kunstmarkt. Je, je kan als overheidsinstelling of als gemeentelijk museum... kan je de kunstmarkt verpesten. Daar moet je ook naar kijken. Bergeet dus Ik ben een kunstenaar. Beert als die kunstenaar een bepaald werk onder bepaalde voorwaarden... naar een museum brengt of verkoopt of et cetera, dan heb je je daar toch gewoon keurig netjes aan te houden. Ja, ja, maar het kan best wezen dat die afspraken met kunstenaars... in de toekomst ook gaan veranderen. Nee, maar ja, ik, ja, goed, maar het, in dit het, geval is dat niet zo. In dit bedoel, geval het was is niet het, de bedoeling dat het museum zich zou verrijken... Nee, ik denk met dat, dat kunstwerk. Maar alleen dat Marlene Dumal echt terecht boos is. Ja. Met een, dit had nooit zo gemogen ja. eh, plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat het in de praktijk, in de toekomst... Eh, niet onmogelijk zou moeten zijn om kunstwerken die je hebt... He? Doe dat gewoon als goed cultureel ondernemer als, naar de markt toe. Als Jan de Boevrier het kunnen anderen het ook doen. Als je daar een goede afspraak over hebt. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En die, die, die, dus die kunstenaar, die, volgens mij, moet je daar inderdaad mee beginnen. Wat voor afspraken zijn gemaakt? Mm -hmm. Tien jaar geleden is echt een andere situatie dan nu. Ja. Dus die afspraken moet je herzien. Ja. Uh, en, en de integriteit van de kunstenaar vind ik ook belangrijk om dat mee ja. te nemen. Ja. Die ja. wil niet naar elke markt toe. Ja. Uh, en je museumvereniging, die moet je ja, een, beetje, een beetje innoveren. Zou okay. Dus u bent voor de vernieuwing van de museumvereniging. In voor, voor uh, ja. Ja, de ruimer kijken dan... Dus je moet wel uh, je houding veranderen. Daar komt het op. Nou, het is heel gevaarlijk dat Port. er een soort moraliteit ontstaat... binnen de museumvereniging. Wie is goed en slecht? Mm -hmm. En dat we het dreigen van het verkopen van kunst gebruiken om meer subsidie te krijgen bij de gemeentelijke instelling. Want dat, dat is een beetje de huidige houding. Weinig cultureel ondernemerschap, zou je kunnen zeggen. van denk erom, ik ga een kunstwerk verkopen. Ja. Zegt de wet ook. nee, nee, nee, nee. Dat nee. kon je niet doen, hoeveel heb je nodig? Nou, dat is, oude, dat is echt oude tijd. Oké, okay, duidelijk. Goed, uh, dank u wel, Giep uh, Hagen. Dan gaan we nu luisteren naar de, de muziek. Straks de 80 seconden natuurlijk ook uh, dat is een mooi gedicht. Maar eerst uh, David Pino en Marine Doorlein samen Tika met The Different Shades of White. I, want to a lawyer, me last day. I should leave this world still me now i might get lost in words but different shades of white the autumn leaves the winter So Different shades of white van uh, Tika en uh, Different shades of white. Dat zal ongetwijfeld met, uh, met uh, sneeuw te maken hebben. Ik zal het uh, de beide heren even vragen. Uh, Marien en David, die komen nu uh, naar tafel. Meteen ook een vraag aan de uh, Griep Hagort. Twee uh, uh, mensen van verschillende bands die dan gaan samenwerken. Is dat ook een voorbeeld van voor nieuw. Uh ondernemerschap hè? Ja, ja ondernemerschap dat, dat, hè, dat noemen we oh. multidisciplinair werken hè? Ja, en ja. Uh, dat, dat, dat dat is sterk in opkomst ja, en ook ja. in nieuw en oude industriële gebouwen zie je ook ontzettend interessante samenwerkingen ja nou, ze, ze, ze, ze hebben in een blokhut gezeten ze concludeer ja. dat Tika eigenlijk heel erg vooruitstrevend is ja, ja. Ja, nou, ja, jongens, ja. Ik, ik noem het gewoon partner. oké okay. ja. <laughs> goed uh, Marine en David jullie uh, hebben in een uh, in uh, blokhut in Canada hebben jullie het album opgenomen Het was een idee van uh, van Maarten Besseling van in a Cabin With, is een, een serie project eigenlijk van muzikanten die bij elkaar worden gezet en met nieuwe muzikanten worden geconfronteerd. In het uh, buitenland? In het buitenland? Ja, ja. Wisten jullie van tevoren van wij willen met elkaar werken of hoe is dat gegaan? Um, ik, ik werd in eerste instantie gevraagd van Maarten of ik uh, uh, naar het buitenland wilde. Hij zei Suriname en ik zei: Nou, ik heb helemaal niks met warme landen. Geef me alleen maar lekker koud. En toen was het meteen van ja, dan wordt het Canada in de winter. En op dat moment belde David toevallig van ja, hey, uh, Maarten, ja, je doet iets dus met Canada, heb ik gehoord. En ik... ik zocht, ja, mijn Maarten had goede contacten voor in Precies. Canada. En ik wilde met Alpino en de volunteer's daar aan de bak. Ik sta, meteen, ja. ik sta meteen van, ah, dan moet ik met David gaan. Dat, dat is ge gek. Dat, dat is kan, Ja, dat ja. kan geen toeval zijn. gewoon. Heel, heel mooi. Ja. Dan, dan, dan zit je in een sneeuwlandschap met 30 graden onder nul, met vreemde muzikanten. Gaat het dan meteen? Uh, komt er, begint er iets? Of ja, hoe nou, weet dat? weet zaten Elf dagen of zo. En, uh, en, en vier dagen waren die vreemde muzikanten er. Dus wij hebben wel eerst met z'n tweeën gewoon uh, de boel voorbereid. Mm -hmm. Om die tijd zo goed mogelijk in te delen. Maar er ja, gebeurt ook vanzelf wat we daar die muzikanten er zijn. Die hebben een eigen sound. En die ruimte heeft een, een geluid. Klinkt heel akoestisch. En het is allemaal van hout. En ja, je staat... hebt ook geen tijd om naar buiten te gaan. Het is heel erg ja. koud. Min 30. en... Zo tussen de min 24, min 30 was ongeveer de, de hele week al daar. Ja. En echt, het is zo koud. Ja, en waar haal je op dat moment dan je inspiratie vandaan? Vanuit de open haard of zo? Of? Nou ja, heel, heel veel hout op het, op het haardvuur gooien. Een flesje wijn erbij. Uh, een en, een flesje en, en, en een hond, die, die ja. Tika heet, die, die daar rondliep. Die heel graag bij ons naar binnen wilde. En dat was heel interessant, die mensen met, met muziekinstrumenten. En, ja. Uh, ja, het was heel relaxed en heel leuk. Ja, ja. ja, dan is deze, dit project is voorbij. Dan ga, je, ga je dan elk, elk weer je eigen weg naar je eigen bin terug? Nou, het project is nog niet voorbij. Want mm -hmm. we spelen sowieso uh, aankomende week uh, vier, vijftal shows in Nederland. En we beginnen in Paradiso. Uh, dinsdag. En we hebben een hele mooie, uh, dat vind ik vooral, dat wil ik zeker nog zeggen. Oh, ja. We hebben een hele mooie mini-documentaire... Uh, laten maken. het ja. is een goede vriend van David ook Ja, weer. Victor Vroeger wij een documentaire maken uit Rotterdam. Die hebben we gevraagd om met het thema van For Better or For Worse, het eerste liedje dat we speelden, daar is hij mee aan de slag gegaan en die kwam uh, op Karel Struiker, de Nederlandse acteur ook wel van die enorme, die enorme lange, lange Die in de Adams familie Precies, okay. en Twin Peaks. Twin en, Peaks, uh, ja, ja. Ja, en hij voelt zich ook een soort van, het, nu, het nummer gaat een beetje over ontheemd zijn in de, in de, in de maatschappij en uh, een soort vlucht zoeken naar, naar buiten naar na, de, de natuur in. Of dat nou Canada is of de woestijn of... Uh, in ieder geval het thema, uh, dat greep hem ook aan. Karel Stuik benaderd, die vond dat heel gaaf. Want die voelt zich ook vaak opgesloten. Te, hij past in geen vliegtuigstoelen. Hij moet bukken en hij wordt nagekeken. En hij woont in L.A. en hij gaat heel veel de woestijn in of de bergen in daar. Waar hij niet te groot is, zeg maar. <lacht> dus wij hebben dus als videoclip, zeg maar, een soort mini-docu gemaakt over hem. Waar hij gevolgd wordt. Eerst in de stad en dan waar hij zijn verhaal doet. En dan gaat hij de Mojave Desert in en... Uh, Mooi. En de bergen. Dat ja. was heel mooi. een hele goede reactie zo gekregen. En ik vind dat, dat dat heeft het project ook wel een soort gouden randje gegeven. En, en ik had het vandaag nog met David over. Het lijkt te gek om weer met hem in een blokje te zitten en weer een plaat te maken. Mag ik daar iets over vragen? In die blokken. Ja. Hadden jullie, uh, waren jullie echt geïsoleerd ook? Geen sociale media? social media? Speelde dat nog een nou, rol? Of was het juist ja, heel zou... belangrijk dat dat ook een rol zou <laughs> Dat is wel mooi. Want we hadden onze laptops natuurlijk wel meegenomen. Ja. We nemen ook veel dingen op laptop op. Hé, hey, hey, ik, heb, ik heb twee twee, twee uh, dingetjes. Oh, af en toe waren er pas blokjes. Ja. Als ik helemaal in het hoekje van het blokje gaan zitten... was er waarschijnlijk iemand ergens in een router daar. Waar we, ja. net in de, we konden, we konden uh, wel uh, video uploaden. want dat duurde een hele nacht. Ja. Ja. Ja. Maar dat was wel heel... Uh, ja, maar speelt het nog een rol in jullie ja, dat is uh, mooi, artistiek ja. werk? Of in die documentaire? Dat ja, geïsoleerde. Ja, ja. In eerste instantie ja. wilden we die documentaire ook maken over het hele verhaal in Canada. Want wij zaten op een ranch. Een, ja. uh, op een avond dat we aan het opnemen waren kwamen er twee broers binnen de eigenaren. En uh, die vertelde over hun vader. Die spraken toevallig een paar woordjes Nederlands. En uh, die vertelde over hun vader. Die was uit de Oekraïne gevlucht naar Nederland. En toen brak hier de Tweede Wereldoorlog uit. Heeft hier in het verzet gezeten. Een Nederlandse vrouw getrouwd. Daarna heeft, is hij naar Amerika vertrokken. Heeft hij door allerlei staten rondgezworven. En uiteindelijk kwam hij in Canada bij een mooi meer in het bos. En hij zei, hier ga ik mijn huis bouwen. Daar zaten en daar zaten we, wij in uh, dat uh, huis van fantastisch. hem. Fantastisch, ja. goed. En, en nog even over die minuut ook op Nederland. Waar, waar kunnen we die zien? Ja, hij is pas net klaar. Hij is uh, online, is die nu sowieso te zien. Uh, okay. Via de tikaband.com. En ja. voor de mensen die ons live gaan zien, uh, komende week, ook op die site. Ja. Uh, kun je zien waar wij spelen sowieso. De documentaire voordat we gaan spelen, gaan spelen die eerst af. Oké, okay, hartstikke ja. mooi. Tika treedt volgende week dus op vier keer, onder meer in Amsterdam en Utrecht... speeldata te vinden op de officiële site www.ticaband.com. En straks hier in Opium nog een keer... Ja, Marine en David, dank jullie wel. Dankjewel. Dit is Radio 1. Opium. Ja, straks Bert van der Veren over het nieuwe televisieseizoen... en Anne Gien Goemans over haar nieuwe roman. Maar nu eerst uh, iets uh, geheel anders als jaar Schreef ze haar eerste gedicht en won daarmee meteen een prijs bij. Doe maar dicht maar. Haar gedicht Mijn Nieuwe Ik wordt volgend jaar in de High School Music Competition bewerkt... tot een muziekversie. En vandaag draagt ze dat gedicht bij ons voor. De 80 seconden van... Rinske van den Heuvel. Mijn nieuwe ik. Ik heb een huis vol gezichten en maskers te koop. Glazen gezichten vol inhoud van schijn... Waar spiegels hun ijdelheid vinden. De kamers zijn vol van de afgunst. De stilte. De angst om ooit slechts een splinter te zijn. De ramen zijn dicht. Het tapijt al verdwenen. Want dingen die zacht zijn, die koopt men het eerst. Mijn huis kleedt zich uit. De buurvrouw koopt de kindermaskers en mijn vader de prinses. Mijn baas koopt de grimas en de kerk de Madonna met vroom, golvend haar. De winkelier koopt het zuinige masker en het circus de clown met de lach en de traan. Aan de kinderen geef ik het gezicht van onzekerheid... Want ik weet dat het als doelpaal zal dienen voor voetbal op straat. Zo, de timing, heet. Oeh, het is prachtig. Uh, uh, mijn nieuwe ik, wat was er mis met de, de oude ik? Wat was er mis met de oude ik? Uh, die was onzeker. Uh -huh. En uh, dat wou de oude ik veranderen. En toen schreef ze dit gedicht... Yeah. En heeft dat ook verbeteringen tot verbeteringen geleid? Ja, zeker. En zeker als ik het ook steeds zo uh, voor moet dragen. Dat is heel eng. En dan uh, werk ik weer aan mijn onzekerheid. Ja. Dus zeker helpt het, ja. ja. En Betekent dat ook dat je nu, je nu je al die maskers hebt verkocht en dergelijke... dat je dan uh, ook een, een zelfverzekerder en een ander mens bent geworden? Nou, ander mens word je nooit, denk ik. Maar uh, ja, dat scheelt wel. Je, je hoeft je niet meer anders voor te doen dan je bent. Mm -hmm. ja. Ga je dan ook andere gedichten maken? <laughs> um, ja, misschien meer over mezelf schrijven. Ik schreef nooit over mezelf. Ik schreef wel vanuit een ik-persoon, maar dat was nooit ikzelf. En dit gedicht was eigenlijk het eerste gedicht waarin ik dat wel deed. Dus... Dat wil ik meer gaan doen. Ja. Ja. Uh, je begon toen je twaalf was. Inmiddels ben je wat, wat groter geworden. Ja. <laughs> uh, uh, de, en je schrijft nog steeds. Dus je wil, je wil daar ook mee doorgaan, ja. neem ik aan. Wat, wat is die, uh, want ik heb het wel mooi voorgelezen, maar ik heb geen idee wat ik zei. Die high school music competition, wat is dat? Het is een uh, wedstrijd voor uh, muzikanten en bandjes. En die krijgen mijn gedicht. En die mogen daar een liedje van maken of een, een vrije interpretatie mee maken. En uh, dat is dus een wedstrijd. En ik zit daar van in de jury. Dus ik hoor mijn gedicht straks twintig keer... door twintig verschillende <g8> muzikanten uitgevoerd. Yeah. En dan mag ik kiezen welke zes ik... of zes ongeveer, dacht ik het leukste vindt. En, en, op oh, en, nee. <laughs> en, ja, en die worden opgenomen. Helaas niet op zo'n festival. En die worden opgenomen. Er wordt echt een CD een van, een van gemaakt. En ik mag mijn gedicht ook inspreken. En dat komt er ook op. Dus, uh... Jeetje. Wat, uh, wat, wat, wat professioneel. Ja, dat is heel leuk. Zeker. Ja, ja. En, en, en nog meer uh, toekomstplannen? Uh, doorgaan met schrijven. Vooral Sowieso. doorgaan. Ja. Ja. Nou, hou ons op de hoogte. Oké, okay, Ja, ik zeker. Ja, doe dat. Weet je dat de AVRO ja, een hele Gaat lange over traditie Een ja? traditie ja? heeft... In jonge mensen ja? ruim jong. de microfoon geven aan poëzie? Ik heb er nog geen gezeten. Ik zat, gezeten. Ja, ik zat niet, in militaire mijn jong, maar dienst. jongen jong was toch radiomaker, Het was toch niet de gedichten? Ik, nou? Ook. Niet. Ja, ik, heb, ik heb een keer op, op Hemelvaartsdag... Een, een van mijn allereerste ervaringen in Hilversum... moest ik naar de weg. Ad Verzanden was de baas. En daar waren allemaal van die jonge lui... die gedichten aan het, aan het voorlezen waren. Misschien ben ik er dan wel even geweest. Want ik moest onmiddellijk eraan denken dat jij de kans kreeg achter die microfoon... vind ik echt fantastisch. Ja, ja. Ik zat in militaire dienst... voor mijn nummer toen nog, hè, ja. voor de jongere ruisteraars. En eh, toen kon je je gedicht insturen. Ja. Ik weet niet, bij de Avro. Dat zeg, weet ik zo. zeker. Maar, en dan, dan ben je uitgekozen. En dan kreeg je, hoef je niet je, je wapens uh, te smeren. Dan kon je daar heel Hilversum. En na lange oefeningen kwam het gedicht er dan goed uit. En toen ik je zo zag, daar moest ik er ook even van denken. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat dit soort programma's... juist dan dit soort jonge mm -hmm. uh, dichtersruimte... Nou, ja. moest er even ontdekken. Ja, nou, heel goed. We, we doen dat elke week. Elke ja. week geven ja, we iemand ik op ik, die ik, ik, de, ik. zie het nu in levende Het is een traditie zonder dat we het zelf <laughs> in de gaten hebben. Ja, ja. We, nou, zijn zo, we zijn zo traditioneel dat we dat zelf niet meer ja, weten. Precies. Ja, ja, ja. Uh, Goemans, Ja, vind je het mooi om deze manier uh, talenten de ruimte te geven? Ja, vind ik ook heel mooi. En wat ik heel leuk vind is uh, dat haar gedicht in muziekvorm op cd wordt gezet. En dat heb ik ook met mijn boek gedaan. Dus bij uh, Glijvlucht komt de titelsong Glideflight. En dat wordt gespeeld door de Hype, een band uit Haarlem. Aha. En dat cd wordt ook, uh, dus dat herken ik, cadeau gedaan... Uh, bij de eerste 500 exemplaren. En die, ja, 24 september is dan een boekpresentatie mm -hmm. in mijn dorp. En het hele dorp, Sparndam, mag komen. Ik krijg allemaal cd goed. Het, ja, het is echt een dorpsfeest. Moet het maar dat loopt ook uit het de dorp denk ik. Ja, ja, dat ja. is een klein dorp ja. en... Uh, ja. Die ja. dorpsbewoners komen wel. En die krijgen dan... Uh, ik hoop natuurlijk dat ze allemaal uh, glijvelig kopen. Maar het, het uh, cadeautje erbij is de cd. Ja. En Glide Flight. Ja. En, heb, heb, heb jij dat zelf bedacht? Die, ja. Deze marketing? Nou ja, tool? over marketing. Uh, ja, ja, dat heb ik uh, zelf bedacht. En uh, samen met de geus hebben we het wel uitgewerkt. Zo van ja... Als je een heel dorp uitnodigt, dan kan je niet alleen maar een boek verkopen. Je moet iets ja, te bieden ja, ja. hebben. En, en wij ja. kunnen ook niet voor 800 man bier geven. Nee, dus nee. Uh, er moet een band komen. En die, de hype paste heel erg daarbij. Ja. En zij wilden ook heel graag dat boek lezen en daar een mooi liedje bij maken. Okay, straks dus hebben dus we al, toch veranderingen. Dus ja. ik zie daar uh, leuk dat het ook met poëzie ja. gebeurt. Straks uh, hebben we het over de inhoud van het boek. We gaan eerst ja. even luisteren naar het journaal van half vier met Nanette Wel. Tot zo. Radio 1.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 Bij een scheepsramp voor de kust van Tanzania zijn zeker 163 mensen omgekomen en ruim 100 opvarenden worden nog vermist. Een overvolle veerboot kapseisde vannacht tussen de eilanden Zanzibar en Pemba. Ruim 200 opvarenden zijn gered. Er waren waarschijnlijk veel te veel mensen aan boord.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 Het voetbalvandalisme in Nederland is verder teruggedrongen. Het afgelopen seizoen zijn minder mishandelingen en vechtpartijen geregistreerd. Vooral het aantal aanhoudingen nam sterk af van 950 naar 650. Dat komt onder meer door de strengere veiligheidsmaatregelen rond voetbalwedstrijden. Maar dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie bij Rotterdam wat files op de A16 vanuit Breda. Bij de Van Noorbrug drie kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ten zuiden van Rotterdam zijn problemen bij het Vaanplein op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar is een autobrand en daarom is het even niet mogelijk om de A15 op te draaien richting Europort. Bij Utrecht en slotte een file op de A27 richting Breda. Dus er het Rijns weert en knapt het Lunette 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1 Opium.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Maar vind je dat nog? Maar dan heb je ook wat. Het schuurt lekker, maar op een goede, intelligente manier. Muzikaal is het echt een feestje. Maar dan kunnen we het echt heel lang over hebben. Deze week... TV Recensies, dus het nieuwe televisieseizoen is deze week weer begonnen. Op alle zenders er zijn er nieuwe programma's van start gegaan. Van de uh, uh, o Gerso tot de tiende van Tijl. En daarom deze week tv-deskundige Bert van der Veer, uh, Ja, het mooiste televisieseizoen ooit, dat hebben we vaker gehoord. Het werd weer gebruikt, hè? Dat moeten we ook iedere keer weer vinden, vind ik. Je, <laughs> moet, je moet echt altijd hoop houden. Ja, goed, ja. het, het is natuurlijk nog niet het, het seizoen... waarbij de bezuinigingen van de publieke omroep uh, toeslaan. Dus het, het voelt ook wel een beetje als het laatste seizoen... dat het, dat mm, het nog, dat het nog komt. volledig is of zo. Waar, waar we in de toekomst met nostalgie aan terug gaan denken. Nou ja, kijk, als je ziet dat er afgelopen week... twee drama-series in première zijn gegaan. Het Den Haag en uh, een overspel, overspel. Ja. Die allebei meer dan een miljoen kijkers uh, trokken. Wat me bij Overspel een beetje tegenviel en bij dat andere een beetje meeviel. Mm -hmm. Maar ja, dat is nog maar net de vraag of we, of we dat nog houden op zo'n manier. Dat, ja. uh, Denk jij dat het eerst in dat soort dingen, zoals drama, ja, gaat worden gesneden? Je, je, je, je zult natuurlijk op het moment dat je, dat je programmatisch uh, ook moet gaan bezuinigen. Ja, je, je gaat niet eventjes... Kijk, lingo is niet duur, begrijp je? Mm. Dus, <laughs> het gaat toch altijd in eerste instantie van die dingen die echt veel geld kosten. Overigens ook sport zal een van de eerste slachtoffers zijn. Een ja, van de veranderingen, ook bij de publieke omroep, is dat vanaf... De dit seizoen ook uh, om tien voor half negen geen actualiteitenprogramma meer ja. is. Gebroken met de traditie die echt jaren bestaan heeft. Wat vind je daarvan? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ik vind dat we, we sterven in Nederland van de actualiteitenrubriek. Je kan toch werkelijk uh, er bijna niet omheen uh, in vandaag en nieuwsuur. En, en ik vind de, op, de, op de zender Nederland 2, die tenslotte geacht wordt... de zender te zijn met de meeste inhoudelijke ja. uh, programma's... betekent dat prompt een half uurtje extra per dag om, om leuke dingen te doen. En uh, dat vind ik prima. Daar ben ik blij om. Ja, één woord er Ook leuke dingen dan gedaan op dat moment? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat je afgelopen weken een van de dingen wat mij natuurlijk persoonlijk ook wel aansprak was een serie van Tonko Dop achter de schermen van de televisiewereld. Die begon bij Studio Sport. Ja, met de Tom Egbers ja, en de uh, en Het smeet ja. een beetje tegenover elkaar gesneden. Die ja, de dag daardoor daarvoor broederlijk, maar niet heus kwamen vertellen in de wereld. Ja, ik, ik, ik, ik hou daarvan en ik vind het lekker als er meer ruimte is voor dat soort programma's. En je ziet dat ook op Nederland twee gebeuren. Paul Rozemuller gaat naar Amerika, Adrian van Disney naar Indonesië. Jean-Marc van Tol gaat de stripwereld in. Je ziet ook allemaal... Personalities die in hun wereld ja. verslag doen. En ik, en ik vind, dat, uh, vind dat winst. Ja, ja, ja. ja. hebben uh, andere mensen daar van Giep, Giep in de Annegine. Hebben jullie gezien het achter de schermen bij, bij Studio Sport nee, nee, van gehoord. Maar ja. ik, ik ben het mee eens met, met, met Bertels, als Bertels die zegt die, die, die actualiteit, dan ik het direct naar het nieuws. Hmm. He? De, de, dat wordt ongelooflijk sleet. En, ja, ja. En, en, ja. Dus daar is een streep doorheen gehaald. Maar dat dan komt dan ook door de slechte invulling, dan, kennelijk. Ja, de, de, absoluut niet inspirerend en, en babbelend en, en weinig spannend. Tenminste, dat is. Mijn persoonlijke waarnemer, dan mm -hmm. ik denk nou daar hoef ja. je de publieke ja. omroep niet voor te hebben. Nee, uh, dan ook nieuw, uh, geen probleem met Theo Maas en Wim Hels. Even een vorkmomentje, hoop ik. We spelen het wel even na, ja, om, want ja, dat ja, dat dan spelen we daar. Dan, dan, dan ben ik Wim Hels. Hoe is het met jou, Liefdesleider? Dan gaat het over die trui. Nee, dat was een raar lichtblauw overhemd, ja. Hij doet het nu wel, geloof ik. Klappen, niet... Alles wat alle andere mensen doen of zeggen is een verwijt of een compliment aan jou persoonlijk. Jongens, we zijn aan het praten. Het is maar praten, hè. Ja, natuurlijk voel ik me ook vaak kut. Er is tussen ons geen probleem. Onthoud dat. Ja, wat dacht je dan? Maar niemand heeft toch gezegd dat, dat, dat het leuk zou zijn? Het leven is kut en af en toe zijn er momenten dat je dat even vergeet. En, ook waar. Ja, dat noemen we dan geluk. Ook waar. Ja, mooi fragment. het moment. Het leven is kut. En soms vergeten we het. En dan noemen we dat geluk. Theo Maas was dat. Wim Helse. En de, de derde, die ben ik even kwijt. Hoe je ook weer heet. Van Brabant. Van Brabant. Ja. Ja, een een Vlaming. Heel geweldig hoor. Ja. Trouwens. Een leuk kaal mannetje. Ja, ja, ja, <laughs> ja precies. Uh, wat vond je ervan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, Hans. Ik ben van nature al niet erg van mannengesprekken. Ik vind mannengesprekken eigenlijk buitengewoon oninteressant. Die gaan toch over het algemeen gewoon over de, de nieuwe Blackberry. En, ja, en, en, en een studiosport. God, en studiosport. Ik ben, ja. ben heel erg van vrouwengesprekken. Dus ik ben een grotere fan van Sex in the City dan van, van dit programma. Dat gezegd hebben, is het wel een bijzonder project. Het is wel, wel ik bedoel, het zijn drie uh, te, hartstikke talentvolle mannen. die op een uh, hele originele manier die scripts in elkaar hebben gezet. Er valt ook heel lastig greep te krijgen op wat het is. Is het nou een mm -hmm. is Het nou het deed me ook een beetje aan herenleed, denken ja. Kun je dat herinneren met Jerry ja. Dunst en Armando? Een beetje, ja. beetje absurdistisch. <laughs> ja. en, maar nou, om nou te zeggen van, god, daar ga ik echt iedere week uh, fanatiek naar kijken. Nee. En, uh, je blijft er uh, niet voor thuis. Eerder genoemde Matthijs ja. van Nieuwkijk, noemen noemde het nu al de hit van het seizoen, maar mm -hmm. ik heb daar een beetje me twijfels ja. ja. ja, over. goed, dat, dat is in de avond. Uh, in de ochtend is er ook van alles veranderd. Laat maar horen. Ik hoop dat die doet zich. Spannend oh. hoor. Dan ja, zie de volgende groep. Goedemorgen, het wordt voor ouderen aantrekkelijker om naast hun pensioen te blijven werken. Soep uit het Groningse Leek verovert de wereld en vrachtwagenchauffeurs moeten op de lijn gaan letten. Sommigen zijn wel heel erg dik hoor, dan denk je wel van: zo toch maar een keer wat gaan doen of zo. Ja. Het is tien over zeven. Dit is vandaag de dag. En vandaag is het woensdag 7 september. Ja, super. Het leek om daarmee wakker te worden. Eva Jinek, die dus uh, het programma presenteert vandaag de dag. Uh, samen met uh, Merel Westrik, die van AT5 ja. afkomt. W wat, het is een hele andere Eva Jinek dan wanneer ze het journaal leest, hè? Ja, maar dat was ook, ook wel een Eva Jinek. Ik weet niet of je er wel eens met het oog op morgen hebt gehoord. Maar ja. dat, was, dat was ook zo. Ja. Op die Eva Jinek. Dus het is ja. natuurlijk iets anders dat je via zo'n autocue... Mm -hmm. zo betrouwbaar mogelijk bij de kijkers over moet komen. Ja. Dan wanneer je een beetje in een wat vrijere rol gaat. ja ik vind het Kijk, het is natuurlijk nu gewoon gelukt. We hebben nu gewoon een fatsoenlijk ontbijtprogramma in Nederland. Het ziet er normaal uit. Het wordt gepresenteerd door... Uh, uh, laat ik beginnen met intelligente en aantrekkelijke dames... en niet andersom. Uh, en dat, dat is gewoon lekker wakker worden. Uh, en, maar je, tegelijkertijd zie je hier... en ik zag jou ook al een beetje die soep uit leek eruit pikken... Ja. je ziet ook de interessante spagaat waar WNL in zit. Want ze hebben dus nu de potentie om een goed ontbijtprogramma te maken. Ja, ja, WNL is, is in het bestel gekomen vanuit die telegraaf... om het rechtse geluid wat meer te laten horen. Ja. En kun je nou echt, dat zal nog interessant worden in de komende maanden... kun je nu een goed ontbijtprogramma maken... En tegelijkertijd die rechtse signatuur erin. Ik zie mijn buurman hiernaast al heftig nee, die ik denk van Dat, dat nee. gaat niet lukken. Van die omroepen word je iedere keer. Wat is nu rechts en links? Hè? Ja. En, eh, ja. Behalve de personen misschien een beetje. Ja. Maar eh, ze doen net braaf hun best om ook gewoon eh, nieuwszender te worden. Nee, ik ja, maar het is ook logisch dat dat het eerste is wat je doet als televisie ja. Je gaat niet bij jezelf denken van... Go, go, nee. Dat, nee. Maar dan moet je toch niet zeggen dat je het zo gaat doen. Nee, maar ja, zo zijn ze in het bestel gekomen. Ja, okay. het Even de laatste, laatste vraag. Ik heb geen tijd meer voor het voor laatste fragment. Maar uh, tien jaar uh, boulevard. Uh, dit jaar uh, vierde me. Ja, nou, en wel een reden. Het, het, het gekke was dat we afgelopen op, op een week ineens ontdekten... dat dus het tienjarig bestaan van RTL Boulevard ongeveer samenvalt met tien jaar 9-11. En dat ik hoorde dat Albert Verlinde van de week ook op de radio zette... dat ze dus een paar dagen nadat ze begonnen waren... ineens op het dilemma kwamen van wat kunnen wij hier iets mee? Ja. En dat heeft RTL Boulevard enorm geholpen. Dus als er een lijstje gemaakt moet worden van dingen die uh, goed zijn gegaan naar 9-11... Dan zullen wij daar RTL Boulevard op kunnen zetten. Oké, okay, dankjewel, Bert van der Vier. En we gaan luisteren naar uh, Tika. Ze spelen hun derde nummer, dat heet uh, Sleepless Beauty. You take Guess is because everyone told you so. Everyone told you so. Everyone told you so. Oh, see. Je live een fade-out kan spelen. zegt, nou, was dat? Het was uh, Tika, dus. En uh, deze week vier concerten, dus. En uh, die CD uh, die, uh, ligt ook in de winkel in de cabin with Tika, www.tikaband.com En nu ik toch uh, aan het uh, pluggen ben, uh, uh, noem ik ook nog even Mr. TV, het boek van Bert van der Vier. Ligt het al in de winkel? Uh, maandag. Maandag vanaf aanstaande maandag in de winkel. Uh, de geschiedenis van 60 jaar televisie. Uh, mijn geschiedenis. Jouw de geschiedenis. Voor was de geschiedenis, ja, is mijn geschiedenis. Omdat je zelf ook 60 bent. Of had ik dat niet mogelijk. Maar zeggen? geen 60 jaar bij de televisie werken. Nee, oh. dat zou toch wel <laughs> zijn zeg. Oké, okay, uh, dankjewel. Um, uh, dan uh, gaan we naar uh, uh, Ja, dan ga ik met Anagiem praten over het uh, over, over boek. Oh nee, ga eerst de virtuele virtueelverdienen doen. Ja, dat is waar ook. zou ik bijna vergeten. Ik ga zo met je praten. Over het boek uh, Glijflucht.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 over mijn grootouders, die ik nooit gekend heb... omdat ze vergast zijn, voordat ik werd geboren. Van mijn grootmoeder heb ik dit gouden horloge. En het werkte ook. Ik heb het laten repareren toen ik het kreeg. Uh, je kunt het opwinden. En ik heb er een, het originele bandje heb ik laten namaken. Ik vond het heel bijzonder dat ik toch iets van haar had. Want zoveel is er niet. Ik heb ook een oud fotootje van haar dat ze... Dus als dat uh, in die jaren ging uh, geheel gekleed in een strandstoel zit... dat was al heel gewaagd. Het moet een erg leuke vrouw geweest zijn. Uh, mijn moeder die heeft niet zo heel veel herinneringen aan haar familie. Maar over haar moeder vertelde ze leuke dingen. Uh, het was een heel onafhankelijke vrouw. Ze, eens in de 14 dagen uh, kwam ze samen met haar vriendinnen. Dan hadden ze een soort clubje. En... Uh, dan hadden ze verschrikkelijk veel lol, want een van die vriendinnen was hoer. En die vertelde allemaal verhalen over uh, wat ze zo meemaakte met haar klanten. Nou, dan lagen ze natuurlijk in een deuk. En uh, van de weeromstuit heeft mijn moeder uh, altijd een uh, soort voorkeur voor hoeren gehad. Ik denk dat als ik dat als beroep had gekozen, dat ze dat niet eens erg had gevonden. maar Mijn grootmoeder was een, was een leuke vrouw. Ze mocht, mijn moeder mocht ook op zondag twee sigaretten roken van haar. In die tijd wisten we nog niet dat je er kanker van kreeg. Ik had haar heel graag willen kennen. Heel graag. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet, maar ik heb wel haar horloge. En speciaal voor de vitrine uh, lever ik dit virtueel in. Yvonne Koudenberg met het horloge van haar oma. Als u wilt zien hoe dat eruit ziet, kijk op uh, YouTube op onze site. Uh, www.opiumradio.nl of uh, uh, op de site van de AVRO. Of op uh, Facebook, dat kan ook, want uh, daar, uh, daar staat het ook. En uh, het boek De Familie Blues is uitgegeven door uitgeverij Contact. Volgende week Bibi Dumontak met haar keuze in de virtuele vitrine. Uh, culturele tips. Voordat ik met anne over het boek ga praten, uh, Bert, heb jij iets gelezen, gezien wat je de moeite waard vindt? Kort, het is een boek, ik ben een beetje los van de literatuur op het ogenblik. Ik zit weer in zo'n thrillerfase. Dan, Dan moet je een de... te wachten. En moet je er ook wel passen, literaire thrillers, die kunnen je ook soms tamelijk tegenkomen staan. Uh, Umberto Eco bijvoorbeeld had in de thrillergids van Vrijdende vijf sterren, ik ben tot pagina 20 gevorderd. Toen kom je kom je tegen, dus uiteindelijk is het De boek. is... Uh, want, uh, het heet De Cellisten. en het is van John Lawton. En het is, uh, het is zowel spannend als. Uh, dat was geweldig, prachtig. Het speelt grootste deels in Wenen voor de oorlog... daarna een gedeelte in Auschwitz oh. en daarna een gedeelte in Londen. En desondanks ondanks al deze ellende en het gedoe een heel mooi en spannend. John Lawton L A W T O N. Mike Neemt gaat dat het op jullie website komt? Ongetwijfeld. Giep een boek. Ja morgen de toneelprijzen. Ja zijn we bij met een hoopje. Ja ik Ja ja en voorbeschouwing vanavond. Maar de theatermaker, het vakblad voor de theater heeft dit keer een schitterend overzicht gegeven van alle genomineerden met hele mooie achtergrondverhalen. Dus voor de mensen die er iets meer van af. Theater maken. Theater maken. TM met grote letters staat erop. Uh, Annegie, heb je iets gelezen, gezien, gehoord? Ja, ik heb er twee. Uh, well, yeah. Het eerste album van de hype, volgende week uh, is de release party. Uh, in Sparendam? Nee, nee in In Haarlem, in uh, Patronaat. <laughs> ja, goed. En het boek uh, De Klokkenluider van Rosa Koelenmeijer over de bouwfraude, waarin zij. Uh, Ad eh, Bos, die de, ja. de bouwvrouw heeft blootgelegd. Uh, prachtig uh, laat zien. Uh, een mooi portret. Oké, okay, ja. goed. Dankjewel. Ik ga nu met jou praten over jouw, uh, euh, ja, voor je boek. Dus uh, hoorde u het geluid al van een vliegtuig op de achtergrond. Is niet geheel toevallig. <grijg> uh, haar succesvolle debuutroman Ziekzoekers leverde haar al de Anton Wachterprijs op in 2008. Deze week komt haar nieuwe roman Glijvlucht uit. Een verhaal vol Hollands glorie, actuele onderwerpen en een sprookjesachtig plan van een puberjongen. Uh, Annegien, even met dat plan te beginnen. Wat, wat wil die jongen? Gielers heet hij. Wat, wat is zijn plan? Hij woont vlak naast, naast een landingsbaan. Ja, een hij woont baan, uh, een, uh, met zijn oom en zijn vader naast de landingsbaan, echt de tuin grenst aan de baan, ja. uh, op een spotterscamping. Dus daar, ja, daar, uh, daar leven zij van. Spotters, dat zijn die mensen die... Uh, dat zijn die mannen uh, die, een die met een verrekijker uh, alles vliegtuig noteren. spotten. En ja. Dat zijn op een soort parkeerplaatsen, het zijn net afwer uh, afwerkplekken. Maar er <laughs> komen dus ook hele zonderlinge figuren op die spotterscamping... Ja. En de vader die werkt als vogelwachter op de, de luchthaven. En want die hij... moet zorgen dat al die vogels wegblijven. Want dat ja. is levensgevaarlijk voor die, voor die vliegtuigen. Ja, hij heeft de schone taak om dat gevecht in de lucht... tussen vogels en vliegtuigen te leiden. Wat hij, leiden, wat hij natuurlijk ja. nooit wint. Want die trekroutes van vogels zijn al eeuwen Ja. Ja, en die vliegtuigen, daar trekken ze zich helemaal niet van nee. aan, die uh, vogels. Dus dat uh, is een strijd uh, dat die man uh, nooit... Die strijd wint hij nooit. Dus... Ja. Uh,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 En dat is echt heel knap wat ideeën. want één fractie in zo'n zo kist breekt. Ja. En, en in Amerika is die man een enorme held. En zeker ook, ook naar. Ja, ja, ja, er is het heel. Compteur veel... gemaakt. zelfs het, het, het, het, het geluidse uh, uh, gesprek uit de cockpit is uh, niet zo lang geleden ook uh, vrijgegeven. Jij ja, staan allemaal op internet. Zo even ja. naar luisteren. Oké, okay, ja, leuk. leuk want ik heb horen. ze beluisterd. Oké, ja, ja. Okay, uh, you need to return to orb. turn left heading up 220. Uh, 220. Sir, stop departure heeft got emergency returning. is 1529. He uh bird strike, he lost all engine. He lost de thrust in de engines. He's returning immediately. Back 1529. Which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Back 1529. We you get it fixed? Do you want try to land one we Ja, jongens vergeten maar ik ga wel op de hutten landen. Ja, dan zegt hij: nog, wat zeg je?" Ja.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 Het is een echt een lief innemend jongetje. En als ja, je, als ja. je hem volgt, denk je al van, ah, het is een kleine held. Het klinkt en... zo sprookjes achter Ja, het is ook heel sprookjes Het is een, een sprookje in een roman. Ja. Ja, Tegel, en, ja. ja, tegelijkertijd zit er een hele uh, actuele kant aan. Ja. Want, want je, jij woont in Spanje, ja. dus je weet alles over, over vliegende vliegtuigen... en over uh, Schiphol, dat maar en groter en wordt. En stortende vliegtuigen. Ja, ja, ja. Ja, dus het, hoe heb je dat uh, erin willen verwerken in het boek?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 Het woord Schippel wordt absoluut niet genoemd. Het is een universeel verhaal. Mm -hmm. En uh, het, het, het over liefde en, en inderdaad ook tussen de regels door... gaat het ook over uitbreiding en van hoe gaan we daarmee om... en veiligheid. Mm -hmm. en, yeah, yeah. Maar ik wilde dat... Het is, je moet natuurlijk lezen als een roman voor iedereen. Ja, het wordt ja. een beetje plat als het Schiphol is of zo. Hè? Nee, daarom. Dat, dat, ja. Uh, ja. Daar ging het mij je, je hebt tegelijkertijd ook een, een hele historische kant heb je daaraan, Ja, dus er zitten uh, vier historische verhalen in. Ja. Ja. Ja. Uh, dat vond ik best veel, als je erover nadenkt. Want ja. je hebt ook de hele, het is ook ontstaan, een heel dik boek. Het is, bijna vier, het is meer dan 400 pagina's. Ja, ja. Uh, ja want uh, uh, de geschiedenis van het, het, uh, de, de ringvaart, zeg maar, uh, van de polder, ja. heb je er ook bij betrokken? Oh. Ja, dat, die dikke man in die scootmobiel ja. die laat uh, Gilles uh, de geschiedenis zien. En hij laat eigenlijk zien hoe wij uh, voortkomen uit het land waar we wonen. En dat vind ik zelf, als ik research doe, vind ik het heel mooi om te kijken naar zo'n plek van oh, dat ligt op uh, Schiphol ligt op het diepste punt van de Haarlemmermeer. Mm -hmm. Maar wat zat daarvoor? En dat is natuurlijk 150 jaar geleden gedempt dat meer. Oh, ja. En toen was het agrarisch gebied en daarom heb je al die vogels en. Ik, vind heel, ik heb dat allemaal onderzocht. En, nou, uh, zeg je nu Hans dat het stukken zijn waar je wat moeilijker doorheen nee, kan? Nee, want, het is heel boeiend. Alleen enige kritiek in nou, je Je kunt je wel afvragen, van, van, van, want daardoor wordt het inderdaad een heel dik boek. Ja. Je, je kan ook denken van, nou weet je, uh, ik stip het aan en uh, uh, ik haal dat eruit. Nee, nee maar die, dit, het heeft natuurlijk ook een functie. Want die dikke man vertelt over zijn voorouders. Hmm. En uiteindelijk uh, raakt de geschiedenis uh, zich ergens. En... en uh, Amerikanen, hebben is een enorme traditie om ook over je landschap te, uh, te ja. schrijven. En ja. ik, in Nederland wordt er nog niet zoveel gedaan. Jij vond het belangrijk om het erin te hebben, dat, ik is, vind, dat is duidelijk. Ik vind dat mooi, Overigens, die, die, die, die dikke man... Uh, ja, uh, superwaling. Uh, ja, is ook nog een held. Want althans, ja. dat idee heeft uh, die jongen ja. Uh, Gilles. Ja, zit anders dan... Uh... Want er is ook ooit een vliegtuig uh, bij hem in de tuin geland. Ja. En daar heeft hij uh, mensen toen gered. Ja. ja dus uh, die vlieg... Uh... En ze zijn afgekocht met heel veel geld om het geheim te houden dat het anders zat. En... <laughs> ja, de vliegindustrie komt er niet echt heel erg gunstig uit. Uit, dat zijn uh, geen vrienden van je. Nee, nou ja, ik, of, ik, zo kijk ik er niet naar. Ik kijk er ook met interesse naar, maar ook kritisch. Maar ik, ja, ik laat wel... Ik, gebruik, ik ben journalist, dus ik laat ook... Ik heb heel veel uitgezocht, ongelukken. Uh, als ik over ganzen schrijf, dan ga ik met een ganzenhoeder op pad. Hm? En als ik schrijf over het vergassen van ganzen... dan ga ik naar dat bedrijf, dat dus dat ook? doet. En, en dan laat hij zien hoe hij dan een paar duiven vergast in een uh, container. En Ik wil alles zien, ik wil alles weten... En uh, Sully bestaat. En die, hij schrijft van die brieven aan een, die hele uh, een Fransman. Man bestaat die ook of niet? Nee, maar, nee, nee, maar zij, voor, mij, voor mij bestaan ze allemaal echt. Voor mij gaan ze, ja. lopen ze altijd mee, ja. die personages. Ja, en, ja dus... Um, die, die, die, die waling is een held. Maar ja. hij zegt ook, ja, echte heldendaden worden doorgaans in stilte verricht. Mooi einde van dit gesprek, vind ik dat. Punt. Alsjeblieft. Het boek uh, Glijvlucht wordt dus gepresenteerd in Spaarndam... en daarna is het uh, in de winkel te verkrijgen. Uitgeverij De Geus, die geeft het uit. Annegiene Goemans, dankjewel. je wel. Giep bedankt. Bert van der Vier bedankt. Tot zo. AVRO.